Dat zegt het Openbaar Ministerie op grond van het onderzoek van de Rijksrecherche. De agenten kwamen af op de melding van een woninginbraak in Hellevoetsluis. In de buurt stond een verwarde man in een singel die weigerde uit het water te komen. De agenten wilden hem niet uit het water halen omdat hij agressief was en ze niet wisten of hij een wapen bij zich had. Bovendien was de singel niet diep. Na een uur is de man toch uit het water gehaald en werd hij naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan onderkoeling.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 Dan het weer nog. Van het noorden uit toenemende bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolkt en wat regen en 17 tot 20 graden. Nou, we hebben even verkeersinformatie. Files op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Bij Bergen-op-Zoom Zuid 5 kilometer. En richting Antwerpen bij Bergen-op-Zoom Zuid 2 kilometer. Heeft allemaal te maken met een ongeluk. In beide richtingen is de linkerrijstrook afgesloten. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Arnhem Noord nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. A27 vanuit Gorkum naar Breda voor knooppunt sint Annabos 3 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusde 5 kilometer. En richting Zwolle bij Leusde 16 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 De slachtoffers in Afrika hebben uw hulp nodig. Maak vandaag nog een gift over naar Giro 555. Vara, Radio 1. Degids.fm Zomereditie. Met Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen, het is hoog zomer. Maar dat is aan het weer niet te merken en ook niet aan het nieuws trouwens. Er is nog geen Puma gesignaleerd, nog geen slang ontsnapt... en vooralsnog is er ook geen monsterachtige meerval gevangen... die in staat is om kleuters de rivier in te trekken. Zo. Nieuws, wat er wel enigszins op lijkt, is de Mongol Derby. Een tocht met half wilde ponies dwars door Mongolië. Maar let op, dit is wel, ja, echt waar. En u zult het zo horen. Wat zijn de gevolgen van een scheiding? Cornald Maas interviewde kinderen van gescheiden ouders... en bundelde die gesprekken in een boek. De bezuinigingen van het kabinet treffen de mensen in de sociale werkvoorziening zwaar. Straks deel 4 van onze serie over de mensen van de WSW. En Ferrari, dat mooie bedrijf, schreef een wedstrijd uit voor ontwerpers. De winnaar wordt zo dadelijk bekendgemaakt door onze vaste otoman Wim Oude -Weernink. Luister of kijk mee. Surf naar gids.fm maar eerst wil ik iemand uitzwaaien. Want vanmiddag vertrekt de 25-jarige Frederik Schut met haar vriend naar Mongolië. Ze gaan daar meedoen aan een krankzinnige wedstrijd, moet ik toch wel zeggen: de Mongol Derby. Tien dagen lang rijden ze dan op kleine, half wilde paarden door het barre Mongoolse land. Op weg naar. Ja, op weg naar wat eigenlijk? Frederik Schut, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar, waarheen leidt de weg? Naar de finish. En waar is die? Uh, dat is nog onbekend. Zowel de startplaats als de finish zijn, uh, uh, worden van tevoren niet bekend gemaakt. Zodat mensen zich niet kunnen voorbereiden op de race. Um, dus ik heb geen idee. Het enige wat je weet dat het, is dat het dwars door Mongolië gaat. Het is dwars door Mongolië. Het is uh, te paard, dus we zullen waarschijnlijk in het uh, noordelijke deel van Mongolië zitten... omdat daar meer water is. Dus die paarden moeten natuurlijk drinken tussendoor. Ze dus zullen niet in de, in de Gobi-woestijn zitten. Maar verder uh, heb ik geen idee. Uh, zal ik het even schetsen, de race? Het is duizend kilometer. paardrijden, dus door een woest landschap. Tien lange dagen. Zandstormen kunnen er voorkomen. Wolven liggen op de loer. Allerlei andere ongemakken. Waarom doe je dit? Ja, dat is me vaak gevraagd, inderdaad. Um, ja, het, het, is, het is een de combinatie van, van dingen. Ik, ik rij al heel mijn leven paard, dus dat, uh, dit is dan natuurlijk echt een soort: het, de ultieme test, het ultieme paardrijavontuur. En het land is natuurlijk fantastisch: Mongolië uitgestrekt. Um, uh, vrijwel onbewoond, uh, met nog de, de uh, originele volken uh, Plus natuurlijk het avontuur, dus het is dus echt de, de bizarre challenge en kijken hoe ik, dat, uh, hoe ik dat ga doorstaan. Want het land verkennen kan ook op een andere manier. Ja, dat kan zeker ook uh, vanuit een jeep of uh, inderdaad op een meer comfortabele manier. Maar dit is natuurlijk wel echt dé manier om het land te zien. Het is ook echt het land van de paarden. Zij doen er alles nog te paard en hun uh, liedjes gaan over paarden. Ze ver, uh, vergelijken vrouwen met paarden. Dus dat is wat dat betreft voor een paardenliefhebber echt de ultieme plaats om te zijn. En neem jij je eigen paard mee? Nee, nee. Ik heb op dit moment ook geen eigen paard. Dus ik heb op de paarden van anderen getraind in Engeland. En het is ook zo, je rijdt er toch niet met één paard. Want dat zou veel te lang zijn. Uh, dus je krijgt elke 40 kilometer wissel je van paard... En dat zijn de, de, de uh, Mongoolse kleine uh, lokale nomadenpaardjes waar we de race op moeten doen. Er doen uh, tien mensen, nee, 25 mensen mee moet ik zeggen. Jullie ja. twee, uh, jij en je vriend, zijn de enige Nederlanders. Ja, klopt. Um, ja, Ik moet zeggen, je, je bent een Nederlandse vrouw, blond haar, blauwe ogen. En ze vergelijken daar vrouwen met paarden. Uh, hoe gaat het daar in het land? Ben je een beetje veilig? <lacht> Ik, ik geloof het wel, ik, uh, ik, de verhalen die ik erover gehoord heb en de verhalen die ik erover gelezen heb die zijn allemaal heel positief en dat het veilig is en dat het enige waar je voor uit moet kijken zijn uh, robben met dolheid. maar de mensen schijnen heel vriendelijk en gastvrij en, uh, en fantastisch te zijn en ook wel gewend aan mensen die daar rondreizen, dus ik ga er vanuit dat dat wel uh, dat dat goed gaat. Ik heb een noodknop voor noodgevallen. Een noodknop? Ja. En waar zit die? <laughs> We krijgen een soort kastje mee. We hebben een satelliet tracker, dus we kunnen, mensen kunnen ons volgen via internet en ook de organisatie kan kijken waar alle deelnemers zich bevinden. En daarnaast hebben we gps om de, de verschillende uh, wisselpunten te vinden. En daarnaast nog een kastje met, nou ja, ik stel me een soort ro grote rode knop voor, voor als er echt iets, uh, iets mis is met, met ons of met het paard. En wat mag je nog meer meenemen? Heel weinig. Uh, Die paarden moeten moet natuurlijk niet te veel belast worden. Dus er is een uh, limiet voor het gewicht van de ruiter, maar ook een bagagelimiet van 5 kilogram voor 10 dagen. En daarin moet alles mee. Alles? Alles. Dus een slaapzak, slaapmatje, tent kan er niet bij, want dat is te zwaar. Uh, de pijnstillers, de... Uh, zonnebrandcreme, de touwen, duct tape, uh, alle survival kits. Dat moet allemaal uh, in één zadeltas. Eh, de Joert is dat, hè? de mongolse tent? Ja, ja. Maar die kan niet mee? Nee, nee, nee, dat zijn sowieso enorme tenten. Maar die staan op de wisselpunten... En daar mogen wij als deelnemers mogen wij daar overnachten als we dat willen. Je mag tot zonsondergang rijden, dus als je met zonsondergang bij zo'n tent bent, dan mag je daar uh, overnachten. Maar uh, als je met zonsondergang tussen twee wisselpunten zit, dan uh, wordt het, het slaap, de slaapzak gewoon uitrollen en uh, onder de sterrenhemel slapen. Wat doe je als je verdwaalt? Um, nou, sowieso hopen dat dat niet gebeurt. Dat ik dat ik, uh, mijn navigatieskills uh, sterk genoeg zijn om, uh, om het volgende punt steeds te vinden. Um, nou ja, verdwaal je, dan moet je terug zien te komen op de race. En als je echt te veel afdwaalt, ik geloof meer dan uh, 10 kilometer vanaf, vanaf de lijn die je hoort te rijden, dan uh, word je door de organisatie weer teruggebracht naar de race. Maar dan krijg je wel time penalty, dus dan mag je een tijdje niet doorracen. Dus dan word je wel voor gestraft uh, meteen. En wat is eigenlijk de prijs als je als eerste aan de finish bent? Uh, geen geldprijs, geen beker of iets, alleen uh, roem. En een vermelding op de website en uh, een leuk verhaal straks om aan de media te vertellen. Frederik Schutze won ooit uh, de Mongol Derby. Zoiets wordt het dan. Precies, ja. Dat hoop ik. Maar het, het, het uitrijden is punt één, want lang niet iedereen uh, finished. Er zijn heel veel mensen die, die afhaken omdat het gewoon te zwaar is. Die te veel pijn in hun lijf krijgen of uh, het, het gewoon niet meer, uh, niet meer aan kunnen halverwege. Uh, dus, dus de finish halen is, is punt 1 en vervolgens winnen, dat uh, staat als tweede op de lijst. Maar goed, je daar ga ik natuurlijk wel voor uiteindelijk. Je gaat met je vriend, halen jullie samen de finish? Dat uh, hoop ik wel. Ik, uh, het meest idyllische zou natuurlijk zijn om de hele race samen te rijden... en dan vervolgens een laatste race in, in Rengalop naar de finish met z'n tweeën... om het dan even uit te kunnen vechten. Maar dat moet zich natuurlijk uitwijzen hoe dat, uh, hoe dat gaat. En je relatie? Haalt hij de finish? Ja, ik denk het wel. <laughs> Frederik zoet, heel veel succes. Uh, jullie vertrekken vanmiddag en uh, kom vooral veilig weer thuis. Dank je wel.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 Een oude klassieker van Sergio Mendes Maskenada. Hij werkte zelf nog mee aan deze versie van de Blackout Peace. En het nummer werd direct de zomerhit van 2006. De gids.fm, zomereditie. Bij het WK gewichtheffen eind vorig jaar in Turkije wist de wereldkampioenen een recordgewicht van 143 kilo boven haar hoofd te tillen. Dat is bijna 2,5 keer haar eigen lichaamsgewicht. Of, om het nog, misschien nog wat duidelijker te maken, zo'n 11 kratten bier. Hoe is dat mogelijk? Met die vraag ging verslaggever Anita van der Hulst naar Paulien Geertsma. En zij is Nederlands kampioen tot 72 kilo. In het krachthonk van Gewichthefvereniging Atlas staat Paulien Geertsma met een halter. Wat voor beweging maak je nu? Um, ik warm nu een beetje op voor het trekken eigenlijk. Uh, dat is de eerste oefening op een wedstrijd. Trekken is het, het gewicht tot aan je schouders brengen. Um, trekken is de oefening waarbij ik hem relatief breed vast heb... en in één beweging boven mijn hoofd breng. En dat is dus anders bij het stoten, dat is de tweede oefening. Daar heb ik het gewicht smal vast... en breng ik hem eerst eigenlijk op schouderhoogte. Ik leg hem als het ware op mijn schouders... en daarna breng ik hem pas boven mijn hoofd. Hebben we gewichtheffers wel eens oordopjes in... Uh, dat zou ik niet weten. Ik weet een oud gewicht voor die wel eens oord op je zin doet. <laughs> nee, uh, ik moet zeggen, ik zelf bijvoorbeeld stoor uh, mij helemaal niet meer aan, aan, de, aan die geluiden in zo'n trainingsruim. Ben je zo aangewend. En hoeveel til jij momenteel? Uh, ik trek 61 kilo en ik stoot 86 kilo. Die, uh, die Kazachstanse Maneza stootte bijvoorbeeld 143 en zij trok iets minder. Dat zal, ik geloof dat zij naar verhoudingen uh, erg veel stoot. Dat ze uh, rond de 105, 110 trok. Die tilde zo'n zeg elf kratjes bier boven haar hoofd. Hoe ja, kan dat? elf kratjes? <laughs> uh, dat is dus met name ook, mensen denken, een, een gewicht daar verteelt het gewicht helemaal boven zijn hoofd. Uh, ze tilt het niet zo hoog als wanneer ze rechtop staat, tilt het niet tot schouderhoogte. Dus ze tilt het ongeveer tot in haar heup. Daar versnelt ze het zodanig dat ze zelf heel snel in een hurk zit onder zit. En, en het gewicht zoals het ware opvangt op haar schouders. Daar staat ze dan mee op. En ook op het opstaan doet ze eigenlijk in één beweging, daarbij maakt ze gebruik van de vering uh, van dat gewicht en, en van de snelheid, uh, dus de snelheid naar beneden en reactie daarop het opstaan. Dus dan staat ze recht overeind, dan moet het gewicht nog boven haar hoofd. Daar, daarvoor uh, zakt ze dan iets door de knieën uh, om, om een maximale afzet aan dat gewicht te geven. Ze dus gooit hem als het ware, wil ze tegen het plafond gooien. En dan... Uh, als ze het gewicht zo lang mogelijk heeft versneld, springt ze heel snel zelf eronder. Trainer Frans Smit, wat was uw top bij gewichtheffen? Uh, in mijn topjaar heb ik 125 getrokken en 157 uh, gestoten. Uh, de beweging van gewichtheffen, hoe lang duurt het nou bij benadering voordat je die onder de knie hebt? Dat is voor uh, iedereen verschillend. Uh, je hebt mensen die zo binnenkomen lopen, die maken beweging prima. Maar het heeft ook met lenigheid te maken. Het heeft met lenigheid te maken, niet met kracht in de eerste plaats. In de eerste plaats met lenigheid. Ik heb liever mensen binnen die een beetje lenig zijn als hele stijve, sterke mensen. Want lenige mensen leer je eerder techniek aan als, als sterke, stijve mensen. Want die zijn gewend om de armkracht te gebruiken. Je moet meer je benen, je heup, je schouderkracht gebruiken. Je snelheidskracht. Dat is heel belangrijk bij gewichtheffen. Paulien Geertsma. Uh, jij bent Nederlands kampioen in de gewichtsklasse tot 75 kilo. Wat stelt dat in Nederland voor, het Nederlands kampioen zijn? Uh, nou, in mijn ogen dus niet zo heel veel. Uh, het, het wisselt dus ook een beetje naar welke gewichtsklasse je kijkt. Want er zijn uh, bijvoorbeeld de heren tot 77 kilo hebben al wat meer mensen in. Um, maar in Nederland zijn er gewoon heel weinig mensen die aan gewicht hebben. Doen dus uh, daardoor is het niveau ook wat lager. Um, als er minder mensen aan gewicht hebben doen, worden de talenten er niet zo uitgefilterd. Um, ik, ben, ben, ik ben pas vier jaar bezig. Uh, en ben eigenlijk nog een beginner. Dus dat zegt, zegt het al. Dan is... Terwijl je bent 28. Ja, ik, ja, dat is dus ook weer een handicap. Uh, ik ben te oud begonnen. En toch Nederlands kampioen. En toch Nederlands kampioen. Dus aan die titel verbind ik niet heel veel waarde nog. Um, ik kijk meer naar hoe ik mezelf verbeter. En, en wat mensen, wat dames over de grens tillen eigenlijk. Waarom zijn er zo weinig gewichtheffers in Nederland? Um, ik, ik denk dat dat met name komt door, door de opkomst van fitness. Vroeger, als mensen um, iets aan training wilden doen, dan belanden ze al heel gauw in een krachthonk. Waar ze ook veel eerder al in aanraking kwamen met mensen die aan gewichtheffen deden. Uh, en dan kom je op een gegeven moment in de visuele cirkel. Er zijn minder mensen die aan gewichtheffen doen. Je hebt minder goede mensen die in de picture komen. Dan hebben kinderen hebben geen voorbeeld. Ze, ze hebben niet zo de neiging om, om, om te zeggen: ze komen niet, niet, niet naar een sportschool van goh, ik ga gewichtheffen. In het voetballen bijvoorbeeld um, heeft iedereen wel zijn idool. Uh, van, oh, oh, zo laten wil ik zo worden. En, ja. Gewichthefster Paulien Geertsma in een reportage van uh, Anita van der Hulst. van Bob Sinclair. 100.000 Nederlanders zijn WSW'er. Ze werken bij de sociale werkvoorziening... omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap hebben. En nu, nu wordt er fix bezuinigd op die WSW. Het gaat om 700 miljoen dit jaar... en volgend jaar gaat de WSW zelfs helemaal op de schop. Aanleiding voor ons om begin dit jaar de reportageserie... De Mensen van de WSW te maken bij Promen in Gouda en Capelle aan de IJssel. Verslaggever Katinka Beer ging de geschiedenis na... aan de hand van de mensen die al heel lang bij Promen werken... Albert Kers is afdelingsmanager bij de afdeling Flamco... waar de beugels in elkaar worden gezet. En hij is zelf ook WSW'er. Hij begon 18 jaar geleden al bij Sterrenborg. Ik ben begonnen in het groen. Gewoon aan de schoffel. Verplicht. was wit heet. Want je komt uit het vrije bedrijf. Je krijgt een handicap. In mijn geval was het mijn knieën. Dan word je bij je huidige baas aan de kant geschoven. Want zo ging dat vroeger. Men keek niet wat je nog wel kon. Nee, jij eh, kent dat werk niet meer, dus je moest eruit. En dan kwam je bij een arbeidsbureau terecht. En het arbeidsbureau zegt na een aantal maanden... Van, joh, jij krijgt een stempeltje. En die kreeg je vroeger eh, ja, bij, eh, de melkboer op de hoek. Daar kreeg je een WSW-stempel. En jij gaat naar de sociale werkvoorziening toe. En ik had al heel gauw in de gaten dat dus aan die schoffel staan... mijn toekomst niet was. Leren. Ja, dat was vroeger mijn doel niet. heb ik toen wel gedaan. Alles aangepakt wat kon om hogerop in de organisatie te komen. En dat heeft men nu op deze stoel gebracht. Het lijkt alsof men vroeger daar heel makkelijk over dacht, maar ze wisten er zelf geen raad mee. Dus als ze bedrijven of instanties of overheden te voor de zorg hadden voor de gehandicapte mens, dan wisten ze niet hoe ze dat moesten tackelen. En dan is het verwijzen naar een sociale werkvoorziening is dan, eh, makkelijk, want daar horen ze dan dus thuis. Maar de eerste stap hoort te zijn om heel veel tijd en energie te stoppen in deze mensen in het vrije bedrijf te laten werken. Wim Bakker, u was van 1980 tot 2000 directeur van Sterrenborg, een van de voorlopers van Promen. U zegt eigenlijk ook, het was wel makkelijk, want bedrijven wilden die gehandicapten niet, dus dan kwamen ze in de WSW. Ja, dat is, euh, zoals ik het ervoer, een beetje de, de schuld afschuiven. Lekker makkelijk, iemand anders deze mensen aanbieden en die zoeken het dan verder maar uit. Want zo was het. Dat is natuurlijk triest. Het is al eigenlijk uit den boze dat je een sociaal werkverziening nodig hebt. Je zou bij wijze van spreken een wet moeten hebben waarin staat van dat elk bedrijf een x-percentage gehandicapte mensen in dienst moet hebben. Nou, ik ga toch wel een melding maken dat we binnenkort toch wel een feestje gaan organiseren voor Zil. <laughs> He? 1 maart moeten we vieren dat ze 30 jaar in dienst is. Nou. Zo. Zo. Dus als jullie daar rekening mee willen houden. Ja, je doet, nee, nee. 30 jaar. Je drie, hoor. Nee, ik heb er 5. Want dit jaar heb ik er 5 die we gaan vieren, ja. Er zit er even 45 jaar bij. 1 juli. Nou, volgens mij zijn we dan allemaal op vakantie. Althans, ik denk drie kwart van wel hoor. He? Maar we gaan wel vieren, hoor, Ronald, want 45 jaar is al heel erg lang. 1 december, Ares. Ja, dat ben jij ook 30 jaar. Zo. Nou, en dan zat er daar Joke, die zat natuurlijk ook al op haar eigen te wijzen. Die is dan ook 30 jaar in dienst, ook op 1 december. Nou, en Jacqueline, die is dan 12,5 jaar in dienst, die is wat korter. Ja, maar ik vind dat ook al een hele lange tijd, hoor. Albert Kers, wat heeft u zien veranderen? Wat ik heb zien veranderen is de, de insteek hoe men met mensen omgaat. Vroeger kon en mocht alles. En nu zie je van dat je gewoon veel meer, ja, ondanks de bezuiniging steek je veel meer tijd in mensen. Er worden nu trajectplannen gemaakt, er worden duidelijke doelen gesteld. En vroeger zat je er maar en je zat. Mensen die hier 45 jaar zitten, blijkt soms ook dat in die 45 jaar bijna niets is gebeurd met die mensen. Die zijn op een afdeling geplaatst en dat was het. Ze begonnen met flamco en ze doen nog steeds flamco. Ja, klopt. Vroeger was het, uh, ja, als het, als het lekker gaat en uh, de mensen hebben het naar nou hun zin... en uh, financieel, technisch, uh, de sociale werkvoorziening draait ook goed... dan was er eigenlijk maar weinig uh, druk om te zeggen van... nou, die mensen moet je dan maar terugsturen naar het vrije bedrijf. Want we wisten dat terugsturen naar het vrije bedrijf... dat was zeker in die tijd kansloos. Hoe reageerde het bedrijfsleven dan als u kwam met de vraag... Uh, willen jullie niet wat WSW'ers van ons? Maar nou, ik zal het wat oneerbiedig zeggen. In mijn begintijd was het zo, als je ergens binnenkwam bij het vrijbedrijf... en je zegt van nou, ik ben van de Sterrenburg, de sociale werfsting. Oh, die gekke fabriek. En wat zei u dan? Je wist van tevoren dat je dit soort reacties kon krijgen. Dan moet je in ieder geval niet boos worden. En dan moet je zeggen van nou, weet je wat we doen? Uh, we nodigen u een keer uit. Kom eens een keer bij ons kijken. He, dan kan ik aan de hand van wat daar gebeurt... kan ik veel beter uitleggen van hoe, hoe dingen gaan. En wellicht komt hij dan tot de indruk van... hé, hey, verdraait. die mensen kunnen best wel heel wat. En dat is ook de praktijk geweest. Dat hebben we ook kunnen laten zien. En die mensen kunnen ook hartstikke veel. Een van de mensen die dit jaar haar jubileum viert... is Sylvia Klingenberg. Binnenkort 30 jaar in dienst. Ik heb de hele tijd op Sterrenborg gewerkt. Sterrenborg, ja. En uh, u werkt nu op de afdeling flamko, ja. beugels maken. Heeft u ook ander werk gedaan? Nee, ik heb eigenlijk altijd uh, beugels gedaan. Ik heb wel wat werk tussendoor gedaan, maar. Ik ben wel op dezelfde uh, afdeling. En vindt u het nou veranderd, het werk, in die 30 jaar? Nee. Nee, het is helemaal veranderd eigenlijk. Dus. Uh, nee, ik vind... <coughs> ik vind het wel leuk werk. En dat het niet veranderd is, vindt u dat fijn of vindt u dat uh, jammer? Ik zal niet weten wat ik anders gewild heb. Ik ben maar dit wel gewend. Ik heb zoveel jaren meegemaakt in de 30 jaar. Maar Wim Bakker weet wel een verschil op de werkvloer. Vroeger waren er geen machines. Dat vond men te ingewikkeld en te gevaarlijk voor de gehandicapten. Daar was Bakker het niet mee eens. Machines had je gewoon nodig. Het hele oude beeld van vroeger is dat je hele loodsen had... Zeggen, waar al mensen al zakjes aan plakken waren of, of, of wat, wat dan ook. Het, het hele simpele werk. Ja, en dat zakjes plakken, dat, dat werk was niet zo makkelijk te krijgen. Want dat was er niet zo gek veel. Niet in die grote hoeveelheden. Als je 100, 200, 400, 500 of 1000 man personeel hebt... dan heb je wel wat meer nodig. Waren er ook tegenstanders? Mensen die zeiden... Dat kan helemaal niet. Je kunt geen machines op een sociale werkvoorziening. Nou, dat, dat, dat was ook inderdaad zo. Kijk, en we gingen niet over één nacht ijs met de leiding. Dan hadden we natuurlijk goed uitgewerkt en ook bij andere bedrijven gekeken. Ook in het vrijbedrijf gekeken en gewoon beoordeeld van... nou, dat zijn dingen die wij ook kunnen. Oud-directeur Wim Bakker in een reportage van Katinka Beer. Eerdere afleveringen en foto's kunt u vinden op de gids.fm. En aangeschoven is inmiddels Jan van der Putten voor de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Als teken van nationale rouw hangen de vlaggen op Noorse overheidsgebouwen half stok. En er zijn ook verschillende plechtigheden ter herdenking van de aanslagen... waarbij vorige week vrijdag 76 mensen om het leven kwamen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB een Verkeersinformatie. Inmiddels al 55 kilometer aan file. Veel vertraging op de A4 de hele ochtend al. Antwerpen-Bergen-op-Zoom in beide richtingen. Bij Bergen-op-Zoom-Zuid 5 kilometer... Dat heeft te maken met een ongeluk. Aan beide kanten is de linker rijstrook afgesloten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt meer 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Rijnsweerd en Leusde, 18 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En de andere kant op, daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Leusde, 7 kilometer. Stadigta 50 van Arnhem naar Olsbeck het Ewijk, 7 kilometer. Vara, Radio 1. Degids.fr Zomereditie. Met Deborah Blekkenhorst. Autojournalist Wim Oudenwernink is uh, ja, hier en komt zometeen vertellen. Hij komt langs om te vertellen wie de Ferrari-ontwerpwedstrijd heeft gewonnen. Maar eerst moet u de tekst van dit nummer even goed tot u laten doordringen. Tududu, Ja, Breaking Up is Hard to Do uit 1962 alweer, Niels Daka. Het heeft alles te maken met het volgende onderwerp. Want een van de gasten van het vorige seizoen was programmamaker Cornald Maas. Niet om over zijn stokpaardje Het Songfestival te praten, maar over zijn boek Uit Elkaar. Een bundeling van de gesprekken die hij had met kinderen van gescheiden ouders. Felix Meurders refereerde in zijn openingsvraag aan het feit dat Cornald zichzelf wel een ervaringsdeskundige mag noemen. Ja, ik was uh, net 20, de twintig gepasseerd en studeerde toen al in, uh, in Leiden. En wat mij eigenlijk vaak opviel later was dat mensen dan zeggen van... ah joh, je bent, je bent al ouder en scheiding komt uh, sowieso heel veel voor. Dus je zult er wel niet zoveel last van hebben gehad. En um, ik merkte eigenlijk uh, niet alleen dat ik me nogal verantwoordelijk voelde... voor uh, mijn zusje in die periode, want die is zeven jaar jonger. En zat dus tussen de vuren in waar ik niet tussen zat. Dus probeerde vanaf een afstand in te grijpen. Het voor haar wat beter en aardiger te maken. Uh, ook te regelen dat ze een tijdje lang bijvoorbeeld bij de ouders van haar beste vriendin kon gaan wonen. Omdat mijn ouders het samen niet uitkwamen. Maar ik merkte ook door de jaren heen hoe dat van invloed bleef. Op gesprekken die ik met mijn zusje over de scheiding van mijn ouders voerde. En ook over hoe dat haar leven en het mijne beïnvloed heeft. Heb je nog geprobeerd om je ouders een beetje bij elkaar te brengen? Die ruzie uit de wereld te helpen? Nou, toen dacht ik echt... Het is eigenlijk dat je ziet... en uh, dat heb ik ook vaak gemerkt bij de kinderen die ik uh, interviewde... dat je eigenlijk heel goed begrijpt uh, waarom ze uit elkaar gaan... omdat je ook wel ziet dat, uh, dat ze nogal van elkaar verschillen... of dat in mijn concreet geval je moeder echt iets anders wil in haar leven. En tegelijkertijd is er de vanzelfsprekende emotionele neiging... dat je wil dat die ouders bij elkaar blijven... en dat je vanzelfsprekend terug kunt gaan naar het ouderlijk nest van, uh, van vroeger. En wat er echt niet prettig aan is, is als er gedoe bij komt. Dus als andere mensen, in dit geval bijvoorbeeld het getrouwen van je moeder veroordelen, of als er andere commotie ontstaat... of dat je ziet dat je ouders op een bepaalde manier ook van hun voetstuk vallen. Dat wil je niet hebben, dat andere mensen het gedrag van je... Dat kan je zelf wel doen, maar andere mensen mogen dat niet doen? Nou, daar kwam ik eigenlijk echt wel tegen uh, in opstand, ja. Ik merkte pas uh, daarna... Uh, uh, eigenlijk gek genoeg, de laatste week, nu ik er zelf weer veel over nadenken... en ook over praten, ook weer met kinderen in contact kom die ik eerder geïnterviewd heb, merk ik dat de boosheid daarover diep zit, omdat ik vind dat je... je weet er niks van als buitenstaande. Zelfs niet als je familielid bent of vriend bent. Het zijn die ouders die het moeten oplossen. Het is voor kinderen al ingewikkeld genoeg, omdat je, je heel erg loyaal wil betonen naar beide ouders toe. En geen oordelen wil uitspreken. En er voor allebei wil zijn. Dus dan is het heel erg vervelend als andere mensen jou gaan oplepelen... dat je moeder niet deugt, bijvoorbeeld. Hoeveel kinderen heb je gesproken? Uh, het zijn er ongeveer 100, waarvan er 60 in het boek zijn gekomen. En de jongste is 7 en de oudste 96. Dus een brede range. En die hebben een de gemeenschappelijke delen, ook die oudste? Uh, nou ja, die oudste, haar ouders, scheiden in 1918, mind you. Lang voordat uh, jij en ik geboren werden. Uh, mm -hmm. uh, dat, toen was scheiding nadan, werd er ontzettend uh, uh, uh, nou ja, kwaad over gesproken. Het was in ieder geval helemaal niet iets wat je deed in die periode. En deze vrouw bijvoorbeeld is daar zo mee behept geraakt dat zij zelf pas boven haar 50ste trouwde. Met een man die financieel zo afhankelijk van haar was. dat ze zeker wist dat hij niet bij haar zou weglopen. En ze vertelde mij: dat is een direct gevolg van de scheiding van mijn ouders. want ik heb eigenlijk mijn leven lang verlatingsangst gehad. En bij deze man wist ik zeker, hij gaat niet weg. Uiteindelijk is dat huwelijk overigens ook op de klippen gelopen. en die vrouw is nu alweer 20 jaar alleen op haar 96. En die kinderen van 7 jaar? Nou, dat vind ik zelf een van de uh, meest uh, roerende verhalen. Het is een jongetje van 7 van wie de ouders. dat zie je eigenlijk vaker. Die oudere generaties hebben scheiding vaak niet goed geregeld voor de kinderen. omdat er nog geen sprake was van co-ouderschap en zo. Dat is bij de generatie uh, scheidende ouders die jonger is... beter geregeld. Nou, in dit concrete geval een vader en moeder die dat prima hebben gedaan. Moeder heeft een nieuwe relatie, kan het zoontje het goed mee vinden. Kind woont afwissend bij vader en bij moeder. Kan het met allebei goed vinden. En toch, toen ik hem interviewde, uh, spreekt hij over de, de goede tijd... als de tijd die was toen hij nog bij zijn ouders was. En de slechte tijd, uh, de huidige tijd. Dus de tijd waarin zijn ouders uit elkaar zijn. Hebben ja, die kinderen er heel veel last van? Of komt het ooit nog goed? Um, nou ja, kijk, er zijn ook wel kinderen die zeggen... Uh, beter, en dat, dat moet ik ze nageven, ook beter dan dat je uit elkaar gaat... op een gegeven moment, dan dat je eindeloos ruzie blijft maken... of dat er heel veel spanningen zijn of heel veel loyaliteitsconflicten. En kinderen zijn bovendien flexibel, dus die kunnen het best rooien... op een of andere manier als die ouders uit elkaar zijn. Als die ouders zich maar realiseren dat ze allebei nog ouders zijn. Ze zijn elkaars geliefden niet meer, maar ze moeten voorkomen dat bijvoorbeeld de vader zegt... ik heb liever niet dat je naar de moeder gaat, of erger nog, zodat het kind zich verscheurd voelt. En dat is wel een constante, dat heel veel kinderen een soort verscheurd gevoel hebben... omdat ze het niet weten hoe ze het met eerste of tweede kerstdag moeten regelen. Omdat eh, vader en moeder allebei willen dat het kind op eerste kerstdag bij beide thuis komt, wat natuurlijk niet kan. Bij vakanties geeft het, het probleem, bij huwelijken, bij allerlei andere bijeenkomsten eisen die ouders het belang van die kinderen voor zichzelf op... en vergeten dat die kinderen er voor beide ouders willen zijn. En soms nog veel erger, want dan wordt het contact kwijtgeraakt... met een van beide ouders. Uh, ja, dat is ook in een aantal gevallen echt gebeurd. En in meestal zijn het dan, en dat viel me wel op als een rare constante, ook dat het vaak de vaders zijn die uit de levens van die kinderen verdwijnen. Misschien... Enig idee waarom? Nou ja, die moeders zijn natuurlijk vaak, zeker de oudere moeders... heel erg direct verantwoordelijk geweest voor de opvoeding. Uh, die moeders blijven ook vaak alleen na een scheiding... terwijl die vaders heel vaak hertrouwen en dan... Kinderen weer krijgen bij nieuwe huwelijken. En vergeten dat die kinderen uit het eerste huwelijk die vaders nog net zo hard uh, nodig hebben. En uh, ik interviewde bijvoorbeeld een keer een, een, een taxichauffeur van het jaar 45. Die, zijn ouders gingen ook uit elkaar. Moeder bleef alleen. Vader kreeg een nieuwe vrouw. Maar eindelijk nadat het contact een beetje verbokkeld was geraakt, kwam vaders dus naar een voetbalwedstrijd kijken van hem. Hij helemaal verheugd, scoorde zes keer, vond hij helemaal fantastisch. Ging dat trots aan zijn vader vertellen na afloop van de wedstrijd, die hij toch gezien had immers. Maar vader had het niet gezien die was in de kantine bier blijven drinken. En dat was eigenlijk een soort druppel... waardoor eh, vader en zoon daarna eigenlijk nooit meer contact hebben gehad. En Dat begrijp je ook als kind waarom eh, vader en moeder uit elkaar zijn gegaan, denk ik. Ja, dat wel alleen, um, ja, wat ik al zei, de natuurlijke neiging bestaat wel dat je wil uh, dat die ouders er nog voor je zijn op een bepaalde manier. Het gaat ook allemaal over erkenning natuurlijk en, en, en dat je het gevoel hebt, zoals een van die mensen vertelt, ja, als je, je ouders je allebei in de steek laten uh, en uh, je hebt daarna geen fatsoenlijk contact meer met ze, ja, wat moet dat God zijn met je gevoel van eigenwaarde doen? Want als je ouders je al niet het gevoel geven dat je naartoe doet, wie dan wel? Hoe was dat bij jezelf? Wie zag je het meest, je vader of je moeder? Nou, ik merkte na de scheiding van mijn ouders dat... ik had altijd een heel echte band met mijn moeder, nog steeds overigens. Um, ik had het gevoel heel erg sterk dat mijn vader ervan uitging... dat ik partij zou kiezen voor mijn moeder. En ik heb uh, flink wat moeite moeten doen voor mijn eigen gevoel... om mijn vader ervan te overtuigen dat ik er ook voor hem zou zijn. En uh, mijn vader uh, zag de scheiding helemaal niet zitten. Het was mijn moeder die die beslissing forceerde op een gegeven moment. Het was haar goede recht ook, vond ik trouwens. Maar daardoor was hij wel het slachtoffer, ook in de ogen van omstanders. En zo gedroeg hij zich ook een beetje. Dus als er dan kwesties waren, dan was het altijd van... ja, maar ik heb er ook niet voor gekozen. En dan dacht ik als kind, ja, maar ik toch ook niet. Dus vroeg ik mijn in bocht. En het liep op een gegeven moment ook wel... Nou, dat werd best ingewikkeld. We hebben nog wel de nodige uh, discussies erover gehad, op zijn zachtst gezegd. Totdat ik ook weer inzag. En daar word je ook weer ouder en wijzer voor. Dat hij ook maar zijn best deed om het zo goed mogelijk in zijn leven in te richten. En voor iets was te komen te staan dat hij zelf niet gewild had. Ja, want veel kinderen van gescheiden ouders. die gaan de schuld bij zichzelf zoeken. Ja, je, er zijn ook. Uh, ja, omdat je denkt dat het aan jezelf ligt en uh, op de een of andere manier. Want hoe komt het dat als je kinderen op de wereld zet, redeneren vaak kinderen, dat die ouders uit elkaar gaan? Want wij kinderen zijn het toch nog. En dan helpt het wel en dat is misschien wel een van de, de grootste constanten in het boek uh, dat die ouders enige vorm van tekst en uitleg geven. Dus dat je zonder die kinderen al te zeer te belasten ze betrekt bij het waarom van de scheiding zodat het gevoel ook weggaat. Maar wat ik merkte is dat ouders helemaal vaak geen uh, tekst en uitleg geven... zodat die kinderen met uh, vragen blijven worstelen. Zodat uh, mensen op een dertigste, veertigste pas toekomen... aan het eens een keer erover hebben met hun zus of een broer. Zoals in het concrete geval van een vrouw die ik interviewde. En dat kan je voor een deel wegnemen volgens mij... door dat uh, bespreekbaar te maken. Communicatie vind ik sowieso nogal goed in het leven. Mensen stellen elkaar niet altijd evenveel vragen. Maar zeker als het over dit soort kwesties gaat... zou je dat als ouders uh, wel moeten doen. Dat maakt het voor die kinderen makkelijker en, en nogmaals, ik denk dat de kinderen in het algemeen in staat zijn om, um, om veel te uh, kunnen handelen. En ook wel flexibel genoeg zijn om hun ouders de gelegenheid te geven te scheiden. Als zij maar enigszins bij dat verhaal op een goede manier betrokken worden uit elkaar. Dat lijkt me trouwens een geweldig televisieprogramma. Heb je daar nog over nagedacht? Uh, nou, Het gekke is dat ik, uh, al toen de serie in de Volkskrant liep, dat ik al wel eens benaderd ben daarover. Maar gek genoeg... Ja, het, het zijn, het, eigenlijk is het ook interessant, voor, omdat het zo over ouders en kinderen gaat, voor mensen die niet gescheiden zijn. Alleen, ik weet uit ervaring hoe uh, behoorlijk ingewikkeld het was om mensen zo ver te krijgen dat ze dat verhaal wilden vertellen. En dat was dan alleen nog maar voor het papier. Voor televisie is dat vaak toch ingewikkelder nog, en indringender ook voor mensen. Waren er ook kinderen die echt alleen maar positieve verhalen hadden, die de scheidingen de zee ja, nou, er zijn erbij die zeggen: God, waren ze maar tien jaar eerder uit elkaar gegaan? Want alles beter dan die verschrikkelijke ruzies. En er is één jongen die zelfs zei: Ze zijn op het hoogtepunt uit elkaar gegaan. Namelijk uh, toen ze nog veel van elkaar hielden. Dus ze zijn uit elkaar gegaan nog voordat de kwesties, de ruzies en zo verder zouden komen. En ze hebben nog een bestaan voor zichzelf kunnen opbouwen. En ik heb gek genoeg erg ook naar dat soort verhalen gezocht. Niet goed gevonden. En zelfs als verhalen aanvankelijk heel positief en monter leken. dan bleken er toch altijd weer heel veel rafels aan te kleven als ik die mensen dan uiteindelijk sprak. Het kwam omdat jij het vroeg, natuurlijk. Uh, ja, of omdat uh, het leed toch altijd groter is dan die mensen zelf door hadden nog aanvankelijk. Er wordt vaak gepleit voor meer aandacht voor de kinderen bij een scheiding. De kinderen centraal stellen. Ben je daar ook voor? Ja, daarom ben ik echt dat boek gaan maken. Omdat ik vaak merkte, ook in documentaires op tv... en een stuk in de krant, dat het heel vaak gaat dus over die juridische implicaties... of over de ouders zelf en over kwesties die spelen. Maar dat die kinderen bijna niet aan bod kwamen. En ik wilde heel erg graag uh, dat zonder een oordeel te vellen... en zonder dat ik een soort wetenschap bedrijf, een soort staalkaart bieden... van dit kan er gebeuren, dit zijn de consequenties... dit betekent dit voor al die verschillende kinderen... uit al die sociale lagen, van al die leeftijden wat het met hen gedaan heeft. Uit Elkijn, een boek van Cornald Maas. Cornald, bedankt. Alsjeblieft. Doce de la noche in La Habana, Cuba. Onze de la noche in San Salvador, en El Salvador. Lo que solo brilla. Remedio Chino e Infalible. Me gustas uh, tú van Manu Ciao. Vegids.fm Zomereditie. Het is de droom van velen, en dan vooral van de mannen: een Ferrari. De fabrikant van sportwagens schreef een wedstrijd uit voor ontwerpers. En onze vaste man, autojournalist Wim oude was bij de prijsuitreiking in Italië. Wim, goedemorgen. Zeg het maar. Wie was de winnaar? De winnaar dat was, heel verrassend, geen Italiaan. Want dat zou je wel verwachten, want het is een echt Italiaans merk. Maar het was een, een drietal Koreaanse studenten van de honking... Universiteit in Zuid-Korea in Seoul. En dat was toch eigenlijk wel een beetje een cultuurshock. Uh, want uh, ja, wat Ferrari is, dat is Italiaans en omgekeerd. Het uh, was op zich heel interessant, want het was niet alleen toevallig dat die drie Koreanen wonnen. Maar de tweede prijs was dan voor een Italiaanse, een Turijnse designschool. Maar daar was een van de twee studenten die kwam uit Azerbeidzjan. En de speciale, uh, speciale prijzen voor bepaalde sectoren, Chinezen. India's. wat dat betreft was het toch wel een verrassing... dat van de 400 studenten en de 50 designscholen... het meerderheid uit Azië kwam. Ferrari gaat de grens over. Ferrari gaat de grens over en uh, is ook wel een beetje begrijpelijk... want het is een, uh, natuurlijk al, al 60 jaar een iconisch uh, merk... Uh, gedreven door de autosport. Uh, uh, er is geen merk wat zoveel uh, Formule 1 races heeft gewonnen... sinds 1947, meer dan 210... Ze hebben iets van 12 of 13 wereldtitels veroverd met coureurs en voor het merk Ferrari. Dus wat dat betreft is het een droom van, van iedere jongen, inderdaad. Om, om iets met Ferrari te hebben, iets met Ferrari te doen. En dat winnende ontwerp, hoe zag dat eruit? Nou, het, het, de opdracht was dus eigenlijk een. een een hypersportwagen te maken, wat een Ferrari uiteindelijk is... maar dan wel uh, heel veel technische innovatie erin te doen... en ook qua design iets te maken dat het een, een auto is die aanspreekt uh, in de toekomst. Uh, die een beetje inspeelt ook om, op het verwachtingspatroon van Ferrari in de hele wereld. En dat was uh, tientallen jaren geleden heel erg... Ja, het kwam uit Italië en alles eromheen, dat speelde niet mee. En nu is het een, een, wat dat een wereldmerk, en dat klopt ook wel... Want uh, China is de op een na grootste markt voor Ferrari na Amerika. Dus uh, er is wel wat in, met het klantenbestand gebeurd ook. Maar ziet hij er ook uit als een Ferrari? Hij ziet er absoluut uit als een Ferrari. En niet alleen dat hij rood is, maar echt uh, spectaculair. Um, een hele spannende vormgeving. Uh, er zitten natuurlijk heel veel aerodynamische trucjes in... om die auto een, een goede weglegging te geven... maar toch ook wel op een, op een bepaalde elegante manier gedaan... Um, Iets meer frivoliteit met plooien en, en, en uh, ingevallen zijkanten... en wat wilde toevoegingen om, om de stroomlijn dat te verbeteren... vergeleken met wat een... Italiaanse ontwerper zou doen. Want dat is vaak wat, wat, wat rustiger, wat kalmer, wat tijdlozer. Uh, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, het, het, is, het is de nieuwe tijd. En komt hij ook echt in productie? Deze auto niet. Maar uh, de hoofdprijs was voor die drie jongens uh, 10.000 euro. Maar wat veel belangrijker is. En daar hebben ze het natuurlijk voor gedaan. Ze mogen drie maanden stage lopen op de Ferrari fabriek Kijk. in Maranello. En hun bijdrage leveren aan toekomstige Ferrari's. Die magie van Ferrari, wat is dat nou? Ja, die magie van Ferrari die is uh, niet vergelijkbaar met een ander merk. Natuurlijk, we hebben Porsche. Maar bij Porsche is het al 50 jaar gebaseerd op het succes... en de vormgeving van die ene auto, de Porsche 911. Er zijn andere Porsche-modellen, maar die 911... dat is een, een dingetje voor een heel groot publiek. Uh, aan de andere kant heb je Lamborghini, die maakt veel minder auto's... dan Porsche, maakt honderdduizend auto's per jaar. Lamborghini, maar duizend auto's. is een beetje ordinair merk. heeft geen enkele raceervaring en raceachtergrond. Maar Ferrari heeft, heeft zijn reputatie echt op de racebaan verdiend. Het is een sportwagenmerk, maar actieve autosport die nou, tot drie weken geleden nog werd bewezen toen ze in Silverstone hun 216e Grand Prix wonnen. Dus het is echt wel een, een, een merk waar, uh, waar iedereen zich op richt en dat is toch het hoogste wat je eigenlijk uh, kan wensen en dat blijkt ook uit de verkoop. Maar het is ook aan hen natuurlijk om een auto te ontwikkelen die gewoon op de weg kan en niet alleen op de racecircuit. Precies, uh, die, die sportwagen die moet op de weg kunnen rijden, maar er is een heel veel synergie in de technische ontwikkeling uh, in de Formule 1 bedenken ze dingen die dan ook in de productie gaan en die daar een relatie mee hebben. Dus als je zo'n auto koopt, koop je niet alleen een, een machtig stuk techniek en een stuk image... maar je koopt ook iets waar je jezelf mee kan... Ja, je kan jezelf vereenzelvigen met, met uh, Fernando Alonso... die natuurlijk achter het stuur van die Formule 1 daar over het circuit reist. Hoeveel Ferrari's rollen er nu nog van de band? Uh, op het ogenblik, het is een, het is een, een enorm succes. Uh, kijk, 7000 auto's per jaar, daar komen ze dit jaar in, wordt een record... Lijkt niet veel, maar het zijn 7.000 auto's... die allemaal speciaal zijn besteld, speciaal gemaakt zijn... op bestelling van die klanten. Vanaf 230.000 euro tot uh, 370.000 euro. Dus dat is niet niks. Uh, vroeger werden die auto's met de hand gebouwd kwaliteit van handwerk bestaat niet. Het, uh, want uh, iemand kan menselijke fouten maken. Nu is het een, een hoogmoderne fabriek. Het is een, uh, de motorenassemblage uh, waar, waar, uh, waar de gietstukken worden bewerkt. Dat is helemaal geautomatiseerd. Maar die fabriek die voldoet ook uh, aan de doelstellingen van Kyoto. Het liggen zelfs tien jaar voor op het gebied van duurzame productie. Met uh, zonnecollectoren op het dak voor de airconditioning. Met, uh, met generatoren die op biobrandstof draaien. Het is een, een totaal andere Fabriek als dat ik dat 40 jaar geleden voor het eerst zag. Want dan uh, ging dat nog op z'n En dan werd er tussen de lopende... Nou, er was geen lopende band. Maar het was op de handwerk. Het was handwerk. Daar werd nog wel eens een potje spaghetti klaargemaakt... Uh, tussen de middag. Dat, en nu hebben ze daar een speciaal designrestaurant gebouwd... voor de 2000 werknemers. Het is... Uh, ja, ik zit meer dan 40 jaar in het vak... maar het is een adembenemende ervaring. Niet alleen om zo'n auto te rijden natuurlijk... maar ook te zien hoe dat gemaakt wordt. Hoe men niet met de tijd is meegegaan... maar eigenlijk vooruit loopt op de tijd wat andere fabrikanten van uh, topauto's nog niet eens uh, realiseren. Ik hoor en zie bewondering, Wim. Uh, jouw favoriet? Ja, Ferrari ook? Uh, ik heb er uh, 40 jaar geleden een gehad... en toen waren Ferraris tweedehands heel goedkoop... en toen kon ik me dat nog permitteren, maar dat uh, zit er nu niet meer in. Maar als ik de kans krijg om de te rijden een keer... en dat gebeurt natuurlijk wel eens in dit vak... nou dan laat ik me dat niet ontnemen.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 Dat was het voor vandaag en ook voor deze week. Het weekend staat voor de deur, maar dat begint natuurlijk niet zonder een goede lunch. Jurgen van den Berg. Ja, ja. jij bent al begonnen. Zeker. Ja. Um... We hebben die serie over vervente twitteraars. Uh, je kent die naam allemaal wel op, uh, op Twitter. Uh, Kruidhof bijvoorbeeld. Ja. Ja, wie steekt achter en wat doet hij precies? Heeft toch uh, meer dan 2000 volgers. Dus uh, ja, moet wel iets te melden hebben. We gaan hem straks portretteren in het mediaforum. blog Joost Niemuller en een soort extra gast. Dat hebben we vaker deze zomer. NOS-correspondent Nicole Lefever Heeft lang in de Arabische wereld gezeten. En is nu terug op de thuisbasis. Daar gaan we met haar over spreken. En de stelling in stand.nl. De PvdA moet de huidige koers behouden. En wie komt er langs? Bram Peper, PvdA prominent. Straks dus in stam.nl. Daarvoor dus nog lunch met Jurgen van den Berg. Eet smakelijk overigens. Uh, ja, Ik zeg vast uh, goed weekend en tot maandag. Surf naar de gids.fm. Middag vanuit de Kroon in Amsterdam. Hoe kijkt Triodos-bankier Matthijs Bierman aan tegen de crisis? Waarom de mens een muzikaal dier is? Gastrecescent Peter Buwalda, Sport met Frits Parend en het journalistenpennen. U bent welkom in de Kroon aan het Rembrandt Lijn in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag Live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.